De dag die duurt toch lang. Nog één keer in de achtbaan van boven naar beneden, van druk van voor naar achter, op weg naar het café. Maak me blij. Hier hier. Daar daar. Daar daar. Daar daar. Daar daar. Daar daar. Daar daar. Daar daar. Daar we